Meer dan 50 nabestaanden en slachtoffers willen een schadevergoeding. In het centrum van de Amerikaanse stad Philadelphia is een appartementencomplex ingestort. Mogelijk zitten er 10 mensen vast onder het puin. Brandweer en politie zoeken tussen de brokstukken naar slachtoffers. Volgens de eerste berichten zijn 12 mensen uit het puin gered. Een aantal van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor het gebouw instortte, is nog onbekend. De documentaire serie Het Nieuwe Rijksmuseum van de NTR heeft de zilveren Nipkow-schijf gewonnen. Een jury van recensenten van kranten en tijdschriften vond reeks het beste tv-programma van het afgelopen jaar. In het Nieuwe Rijksmuseum werd de grootscheepse verbouwing van het Rijksmuseum achter de schermen gevolgd. Het museum in Amsterdam ging onlangs na tien jaar weer open. Het VPRO-programma Plots heeft de zilveren reismicrofoon gewonnen, de prijs voor het beste radioprogramma. Presentator Jari Stijn maakte na de prijsuitreiking bekend... dat het programma stopt per 1 januari volgend jaar. Novak Djokovic heeft zich als vierde en laatste geplaatst... voor de halve finales van Roland Garros, het open tennistoernooi in Parijs. De Servische nummer 1 van de wereld had in de Duitse Tommy Haas... een taaie tegenstander, maar hij won zonder setverlies. Djokovic neemt het voor een plaats in de finale op... tegen de Spanjaard Rafael Nadal. Het weer helder en zonnig. Vanavond daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. Morgen en ook vrijdag en zaterdag opnieuw volop zon. In het Binnenland wordt het morgen 23 tot 26 graden. Aan zee staat een vrij krachtige wind. Daar is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. ANEB Verkeersinformatie. De files van de avondspits zijn opgelost. Wel is de A73 richting Nijmegen nog altijd dicht... tussen knopend het Vroenderen en Maasbracht. Er is nu technisch onderzoek na een ernstig ongeluk. Verkeer richting Venlo wordt omgeleid via Eindhoven... over de A2 en de A67. Bij de Libris Boekhandel zijn we vol van boeken. En vol van de zomer. De tijd van het jaar om lekker te ontspannen met een spannend boek. Zoals 13 uur.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een radiomaker... Puur Saint die jarenlang programma's presenteerde als Langs de Lijn, Cappuccino en Stand.nl. Die lang achterop de motor live verslag deed van de Tour de France. Die grossierde in prijzen en toen zijn stem verloor. Die hij eindelijk weer terug heeft, maar op de radio gaan we hem niet meer horen, want hij heeft een nieuwe missie. Hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Hier is Jos Schreulich. Uw presentator is Frank van der Linden. Hoofdredacteur? Nee. Manager? Ik begin er ook niet aan. Op het moment dat je ergens lang genoeg rondloopt. Uh, ja, dan kan je als chef worden of eindredacteur. Uh, niks van mij. Uren vergaderen, op je stoel wippen. Ik zou daar nooit van zijn leven gelukkig van worden. Heb ik dat gezegd? Sure. Sure's. Oké. Okay. Nou, ben ik ook geen manager, vind ik ook niet, in, uh, in deze nieuwe baan. Wel chef. Ja, ik ben wel chef, ja. En uh, ik ben wel bezig, dat moet ik toegeven, met uh, uh, vakantiedagen. En, uh, declaraties. Declaraties ondertekenen. Schema's. En, uh, <laughs> maar ik ben ook bezig, Frank, met uh, een prachtige uh, nieuwe programmering neerzetten... En daar was ik het hardst mee bezig de afgelopen weken. En toen wist ik weer, daarvoor ben ik gekomen. Ja. Wa -wa Waarom wou je het niet? Nou, ik had om me heen gezien in Hilversum inderdaad... dat de buitengewoon uh, talentvolle mensen die op een bepaalde plek zaten... of dat nou uh, presenteren was of uh, regisseren... Uh, die moesten, want zo gaat dat in het leven, uh, hogerop. En uh, dan, dan kom je op een of andere manier tegen een plafond aan... en dan word je inderdaad maar een chef omdat je dan wel uh, je streepje extra salaris krijgt... of omdat dat aanzien geeft. En ik heb die mensen doodongelukkig zien worden... Mm. omdat ze niet meer uh, deden waarvoor ze in dit geval bij de radio waren gegaan. En volgens ja, maar, mij gebeurt het ook bijvoorbeeld in het onderwijs. Dat, ja, ja, ja. Uh, bedoel, ik zeg altijd tegen alle mensen... ga gewoon doen wat je het leukst vindt. Maar wat is er dan gebeurd tussen dit uh, baanbrekende inzicht? Hè? Want ik citeerde jou ja. een nieuwe revue-interview een aantal jaren geleden... En de stap om, om, om hoofdrijker bij BNN Radio te horen? Nou, ik doe nog steeds uh, wat ik verschrikkelijk leuk vind. Um, uh, he heel direct met radio bezig zijn. En uh, bij BNN Nieuwsradio kan dat nog directer... en met nog kortere lijnen dan bij de publiek omroep. Ja, maar, maar je voelt toch zelf dat daar iets, iets, iets frikt tussen die quote en, en, en dit? Of, of ben ik uh, nou helemaal raar geworden? Nee, nee, dat zal ik nooit van jou zeggen, Frank. Zeker niet op de nou, radio. Wat, wat, wat, wat klopt er dan misschien toch van, van die verwondering... Nee, die verwondering, ik kan me die verwondering dan wel een beetje voorstellen. Maar ik ben ook noodgedwongen de afgelopen jaren... ben ik ook wel uh, de, de, de andere kant dan alleen het presenteren gaan beschouwen. En uh, gaan doen. Mm -hmm. uh, en ik, uh, ik heb er heel veel uh, lol in. Uh, Waarom had in je zo'n zin in BNR? Ja, omdat, uh, omdat het station uh, energie uitstraalt en ademt. Uh, en omdat ik dacht, en dat blijkt ook het geval te zijn... dat je daar met z'n allen alleen maar met dat station bezig bent, met BNR. Kijk, en niet uh, met andere omroepen, precies. gedoe met zendercoördinatoren nou, gedoe, We mogen blij zijn dat die er zijn, zendercoördinatoren. Maar die zitten aan een lange tafel met uh, negen omroepvertegenwoordigers. En mijn grootste probleem was en is dat al die uh, negen mensen aan die tafel... die zaten met primair de pet van hun omroep op. Mm -hmm. En niet mm -hmm. waren niet primair met de zender bezig waar het om gaat. Dus de luisteraar. Dus de luisteraar. Uh, en uh, ja, het, uh, het is dan compromis op compromis stapelen. En hier bij BNR, natuurlijk. iedereen heeft zijn belangen, heeft zijn persoonlijke ja, belangen. Het maar heeft, toch, uh, het is toch, Maar je, iedereen is, een Pietje is, Bel en de Zwarte ja, Hand. He, ja, de club. Ja, het, het is gewoon een, uh, het is een beetje een Pietje Bel-club. Ja, Jos en Jimmy zou misschien uh, beter gepast zijn. Schijn je naar te zijn genoemd, naar die Sjoz? Ja, dat klopt. Want ik, ik, zou, ik zou anders heten, ik weet niet eens meer precies hoe. Maar mijn moeder zag mij en uh, zei, dat is Jos. <laughs> Ja. ja, en, en, en, en, en dat, dat, dat had ook nog een beetje een Duitse connotatie. Hè? Nou ja, ik, ik, ik, ik ben uh, Duits. Uh, Freulich? Freulich. Um, uh, mijn vader is, uh, is Duitser. Overigens niet meer. Want het bleek dat um, omdat hij Duitser was, uh, waren zijn kinderen dat ook. Dus ik ben tot mijn zeventiende of zo, uh, heb ik de Duitse nationaliteit gehad. Uh, totdat op een gegeven moment duidelijk werd dat ik wellicht de boendes weer uh, moest. <lacht> En dat ging mij iets te ver. Okay. Uh, toen, en toen is mijn vader Nederlander geworden... en daarmee automatisch ook zijn kinderen. Oké. Okay, okay. En als er nou op de tegel... want je weet, uh, in kunststof ligt altijd een ja. tegel... iets in het Duits zou moeten komen. Wat zou er dan komen te staan? Was je liep? Dat is zie? Waar je vanuit ja. dat pestje of zo? Dat, dat is wel een mooie... Uh, Zal ik een Nederlands alternatief ja. anders aan je voorschotelen? Ja. Ik dacht dat ik het zelf mocht verzinnen. Maar, maar uh, ik, ik, ik roep maar wat. Aan het eind hoor ik wel wat ja. het uit jouw pen wordt. Ja. Als je open bent... Uh, Maakt dat je kwetsbaar, moet je niet doen. Kan zich tegen je keren. Dat is zo. Ja, vind ik niet echt een, een tegeltjespreuk, maar uh, het is wel waar, ja. waar. Waarom vind je dit? Want ook dat komt uit jouw mond. Ja. Het klon, klonk mij zo angstig in de oren. Nee, ik ben helemaal niet angstig. Ik bedoelde daarmee ook wel uh, in het openbaar heel open bent over jou persoonlijk. Ik heb wel bewondering voor mensen die dat uh, oprecht en in tegen doen. Ik zag jou van de week op, op, de, op de televisie met. Uh, uh, het verhaal over uh, de verzorgster van je moeder. Mm -hmm. En dat trof mij wel weer. Maar uh, ik heb altijd het gevoel... Uh, als je heel erg open bent... Uh, ten eerste denk ik van ja, een heleboel mensen... of eigenlijk bijna iedereen heeft daar niks mee te maken... Uh, en ik denk ook dat het, als het je een keer slecht gaat... dat het zich tegen je kan keren. Ik, ik vind het dus net zo'n ogenschijnlijke, ik formuleer het... eufemistisch, tegenstrijdigheid als, als bij die eerste quote ik aanhaalde. Aan maar waarom op. is het tegenstrijdig? Nou, omdat, omdat jij zegt, vooral niet doen open zijn... terwijl je in de journalistiek zit en van mensen verlangt... dat ja. zij open en kwetsbaar zijn als ja. ze tegenover jou zitten. Ja, dat, dat verwijder ik Dat is ik toch een dubbele moraal. Vaker voor de voeten geworpen gekregen, en dat begrijp ik ook wel. Want ik wil, ik wil wel alles van mensen weten en vaak ook nog wel... Uh... Maar waarom doe je het dan zelf niet? Ja, ik voel me daar niet zo comfort. Oké, okay, dat, dat is iets anders. Dus dat, dat, dat, dat is de reden, denk ik. Ja, ja, ja, ja. En hoe komt dat dan? Nou, nou, nou, eigenlijk vooral, want ik denk van ja, daar hebben jullie allemaal niks mee te maken. Nee, je zegt, ik voel me niet comfortabel. Dat is een andere opmerking dan dat we er niks mee te maken hebben. Waarom ben jij niet comfortabel als je open bent? Nou, um, ik, ben ook, uh, ik denk dat ik best open ben. Maar uh, dit citaat was heel erg gebaseerd, denk ik, uh, op, uh, op uh, dingen van mij persoonlijk en privé. En ja, uh, privé is niet voor niks privé, denk ik dan altijd maar. Ik denk, ja, wat heeft er nou mee te maken? Maar je goed, goed voor we gaan gewoon lekker over radio praten. Veel leuk, veel leuk. Laten we eventjes uh, uh, melden dat de luisteraars zich kunnen bemoeien met deze uitzending. www.radiokunsthof.nl voor uw uh, mailberichten en hashtag Nee, gewoon schonder.nl natuurlijk, voor uw tweet. George, ik stel voor, we gaan even luisteren... naar iets uit jouw hoogtijdagen op Radio 1. Is dat een idee? Dat is een idee. Uh, we gaan naar, uh, George, op de motor Tour de France 2002. Boogert zit gewoon prima in het ritme op weg naar de top van de la Madeleine. Veel uit het zadel, bijna alleen maar uit het zadel, maar wel in één ritme. Niet dat hij dan weer stil zit en dan weer snelheid maakt. Hij gaat gewoon in één ritme omhoog en dat is volgens mij ook de manier om het te doen. Je eigen ritme pakken en dat ritme dat, dat werpt zijn vruchten af. Want de voorsprong op degene die achter hem zitten wordt alleen maar groter om over dat peloton maar te zwijgen. Nee, het is leuk om te melden. Het gaat gewoon goed met Michael Boogert. Ja, ja, dat was toen en dit is nu. En nu is Kunststof op de radio nummer één om precies te zijn. En, uh, dat is het dagelijks programma van de NTR over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Vanavond met gast uh, Georges Freulich. U hoorde hem net elf jaar geleden. Tour de France. Hij zit hier in studio De Smet Live. Hoe jongensdroom was die jongensdroom, Tour de France? Dit was uh, gewoon letterlijk jongensdroom. Um, heel vroeger. Uh, ik woonde in uh, Meerkerk, een klein uh, dorpje in de Waard. Uh, aan de dijk. Ik woon nu weer aan de dijk in de buurt, van een andere dijk. Uh, en uh, daar kwam de Ronde van Nederland uh, langs. Ja, dat was fantastisch. En uh, ik had op mijn, uh, op mijn slaapkamer de bandrecorder. Met nog van die spoelen. En ik had een walkie-talkie. Dat was heel bijzonder. Dat ding dat ging denk ik net 50 meter of zo, maar hij werkte. Ja. En uh, ik ging uh, met een vriendje Radio Tour de France spelen. En wij wisselden uh, van post. Dus als ik binnen was, dan was ik Felix Meurders. En als ik buiten was, dan was ik Theo Komen. <tie> en dan uh, gingen wij naar elkaar overschakelen... Ja, en dat heb ik dan gewoon, uh, hoeveel jaar later, 25 jaar later, gewoon uh, echt mogen doen. Ja. Dus uh, ja, dat was echt een jongensdroom. Ja, dat heb je jaren 5, 6 gedaan. Ja. Uh, precies in de periode van Lance Armstrong en, en Bogert. En achter beide namen staat nu een is-teken en dan het woord doping. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Um, ja, daar heb ik natuurlijk ook de, de afgelopen periode wel veel over nagedacht. Uh, kijk, ik begon in 1998 in uh, de Tour. Dat was de... Uh, beruchte Tour du Dopage met Festina en TVM. En uh, toen hebben wij in, in Radio Tour in de Avondetap het avondprogramma daar uitgebreid. En vind ik op hun journalistiek een uh, hele goede manier aandacht aan besteed. Ik kan me nog een avond herinneren dat er één verslaggever bij het ziekenhuis stond. waar die TVM-renners naartoe moesten om, uh, om bloed en haren af te geven. Uh, Eén verslaggever bij het politiebureau. Uh, waar ze daarna werden neergezet. Uh, Eén verslaggever in het hotel. Um, dus wij hebben daar op een journalistiek goede manier aandacht aan besteed. Toen het uh, uit was gekomen. Uh, uh, uh, ja, toen het uit was gekomen. En hebben jullie uh, ook uh, iets op je pomares uh, in de trant van... dat hebben wij blootgelegd zelf ontdekt? Um, nee. Hoe kan dat? dat? Uh, nou, hoe kan dat? Omdat... Uh, omdat uh, kijk, ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik heb uh, nog nooit iemand doping zien gebruiken of, of uh, had daar aanwijzingen voor... dat dat op dat moment of net gebeurd was... Dus het enige wat je eigenlijk kon doen, uh, uh, was daarna vragen. Nou, dat, dat is meermalen gebeurd, maar uh, dat werd natuurlijk gewoon keihard uh, ontkend. Maar hoe komt het dat jullie dat veel minder vaste hand hebben gedaan? Terwijl je ook met uh, veel grotere getallen was, hè, namens de NOS, dan een individueel jongetje, mannetje als Walsh van een heel eenvoudig eerst krantje. Ja, nou dat, dat, is, een, dat is een goede vraag. Die was waarschijnlijk ook wel uh, naar de tour gegaan. Um, met die opdracht. Maar die en, zagen geval... jullie. Die maakte jullie mee tijdens persconferenties. Ja. En die, die ging door. Ja. Die die beet in die kuiten. Ja. En nog ja. eens en nog eens. En ja. Armstrong werd ja. kwaad. En ja. jullie werden soms ook kwaad over die zeikert. Hij ging verder. Hij ging voort. Ja. En, en hoe kwam het dat hij dat wel deed, ondanks al die tegenwind en jullie niet? Nou, hij, hij heeft daar echt zijn missie van gemaakt. En hij werd daar denk ik in het begin absoluut niet uh, serieus uh, ingenomen. Um, en nogmaals, ik kan alleen van mezelf spreken. Ik ging daar uh, vooral naartoe om het evenement te verslaan, om de wedstrijd te verslaan. Op maar moment maar dat dan, dan gebeurt. kom je in de hoek van amusement terecht. Als je ja, als maar dat zo... is het toch ook. Radio Tour de France is amusement. Dan moeten we het niet zo moeilijk doen. Dat is geen doen. journalistiek? Nee. Zo. Dat horen je collega's of ex-collega's nu schat ik met enige verwondering aan. Dat nee, zijn amusementbedrijven en geen journalistiek. Ik heb, het, ik heb het over het programma Radio Tour de Frans Zomers... met de muziek die daarbij hoort, de sfeer die daarbij hoort. George, dat is voor dat mij is toch, dat is toch niet helemaal verdedigbaar... dat dat amusement zou zijn, punt. Die, punt, uh, het, het is sport. En, uh, uh, sport is toch in elk geval topsport voor veel mensen om naar te kijken. Dat doen mensen omdat ze dat leuk vinden. Dat is, dat is amusement. Maar het ging nog verder. Het ging nog veel verder dat klimaat bij de NOS. Mart Smeets heeft vorig jaar in RSC Handelsblad... tegenover Maarten Scholte, interviewer, uh, gezegd... ik was erbij toen zoetemelk werd gedrogeerd in zijn hotelkamer. Oh, ja. Daar waren ook de camera's van de NOS. We hebben ze uitgezet. Ja, dat gaat heel ver. Ja, maakt het deel uit van die NOS? Nee, nee, nee, dat, dat laat ik me niet aanleunen. Is dat toch bij de NOS of niet? Ik stel bij de NOS, maar wij zaten met een aparte radioploeg en uh, zoete melk, toen was ik amper geboren. Uh, dus uh, de, de, daar voel ik me absoluut niet nee, voor. Ik zeg niet voor. dat jij daarvoor verantwoordelijk bent. Nee, maar het gaat ik mij kun... om het klimaat dat bij de NOS toen en later ook in jouw jaren niet het uh, klimaat heerste om zelf speurwerk te verrichten. Nou, da da daar heb je denk ik een punt. Daar heb je absoluut een punt. Maar euh, nogmaals, ik ben naar die Tour gegaan... omdat ik heel erg van de wielersport hield en houdt... en van de radio. En uh, bij Radio Tour de France komt dat allemaal samen. Uh, uh, ik dus vond je dat... was fan. Ik was fan. Een ja. en... laatste vraag erover. Um, als jij baas van, van uh, radiotelevisie was... zou je Maarten opnieuw de avondetappen laten presenteren... zoals nu de bedoeling is, komend seizoen? Tour de France? Nou ja, het is een. Uh, ik, ik ken hem niet zo goed. Uh, ik ken veel van zijn collega's goed. En uh, het is een buitengewoon moeilijke man om mee te werken af en toe. Uh, het is wel een dijk van een presentator. Alleen wat je wel ziet bij de NOS nu is dat uh, uh, mensen als uh, Mart Smeet, uh, Jack van Gelder, uh, Tom Egbers in iets mindere mate, de doorstroming een beetje tegenhouden. En je ziet wat er gebeurt met hè, mensen als, als Ton van Peperstraten. Die gaat uh, weg, hè? De commerciële kijk, zender. Ik, ik, ik, zou, uh, ik zou zelf niet uh, elk jaar de discussie over mijn persoon willen. of ik er nu eindelijk afscheid zou moeten nemen. Nou, als jij baas was, zoals je nu bij BNR-baas bent. Nou, dan, dan wordt het misschien een tijd voor een frisse wind. Okay. Uh, je hebt een, een, een grote reputatie opgebouwd op Radio 1... met een aantal uh, programma's die je best baanbrekend uh, mogen noemen. Verschillende uh, programma's uh, die nieuwe varianten nu oren maken... die zijn ja. eigenlijk min of meer door jou verzonnen. Uh, Stand.nl, vertel eens hoe dat tot stand kwam. Dat kwam uh, tot stand uh, door uh, uh, een vorige ronde. Nou, inmiddels wel, want ho hoe lang bestaat al? Ook al heel lang. Een jaartje of twaalf. Ja, ja. Nou, toen zijn wij volgens mij ook met stand.nl begonnen. Dat was dus twaalf jaar geleden. Toen moest die hele puzzel met al die omroepen en die uurtjes weer uh, gemaakt worden. Um, en toen schoot er een half uurtje over, tussen half twee en twee. Dat was het echt. En Sweet memories, Jors. Yeah. Eigenlijk wist, wist niemand de raad mee. Want programma's in die tijd duurden... Twee of drie uur of nog langer. Ja, half uur, wat moet je dan nou met een half uurtje? Dat was, dat was geen radiolengte. En toen heb ik bedacht van nou ja, volgens mij kunnen we daar wel wat mee. Mm -hmm. uh, en uh, het format uh, geschreven wat er in een half uur allemaal mogelijk is. Uh, Proefuitzending gemaakt. De redactie overtuigd. Dat was uh, geen sinecure. Waarom? Um, wij zaten toen op een redactie waar allerlei uh, specialisten zaten. Dus een specialist geestelijk leven en een buitenlandredacteur... En een economisch redacteur. En uh, die waren echt voor uh, de grote verhalen. Dus ik kwam met een idee dat mensen, gewone mensen, mochten gaan inbellen. <laughs> ja, uh, daar ging het verdiepende werk. Uh, uh, dus ik heb daar wel uh, wat robbertjes moeten vechten. Zullen we even, even laten horen hoe dat klopt? Maar goed. Ja. Onze stellingen moeten weer dat wij stop komen op uitvoering van de doodstraf 59% eens met de stellingen 41% oneens. U kunt reageren via internet via stand.nl en u kunt ons bellen 0800 1101. Goedemiddag stand.nl. Goedemiddag Ruif ik ben de oma van het meisje wat destijds in de Schiedammerpark vermoord is. Okay. U kan ze begrijpen dat het verdriet en de ontreddering ontzettend was. Ja. En ik had eigenlijk maar één wens dat de dader daarvoor met de doodstraf gestraft zou worden. De man is veroordeeld en toen bleek na vier jaar dat een ander het toch gedaan had. En toen was ik wel heel erg blij dat toch niet zo'n doodstraf bestond. Wat mooi dat u dat zo zegt, want uh, ik, ik kan me voorstellen... Dat, uh, ja, dat dat de enige gedachten zijn als je, als je kleindochter om het leven is gebracht. Ja, ik heb zelfs om een pistool te kopen... en de vent in de rechtszaal door te schieten. Maar ik ben toch heel blij dat, dat dat allemaal niet gebeurd is. Nee, nee, nee. Ik zag je uit, achteruit veren ja, uh, toen, toen, toen we binnen. dit instarten. Ik wist niet dat dit... Uh, ik hoorde het begin van... Uh, ja, dit, dit heeft mij destijds heel erg geraakt. En nu ik het weer terughoor na jaren, uh, raakt het me weer enorm. Ik kijk naar jouw hand. Ja, nee, ik echt haartjes dan overheid. Um, dit is precies um, waarom Stand.nl er is en moet zijn. Deze mevrouw had je met de beste redacteuren van de wereld... niet in een studio gekregen voor een interview. Die mevrouw hoort dat programma, grijpt de telefoon. Ik wist ook niet dat ze aan de telefoon zou hangen. Ja, je hoort jouw stem onmiddellijk naar een andere ja. register gaan. En uh, ik denk van, wow. En die mevrouw legt dus uh, in drie zinnen haar fijn uit... waarom we niet aan de doodstraf moeten beginnen. Van, ja, eigenlijk uh, kon ik wel stoppen met die uitzending. Want uh, dat was klaar, discussie gesloten wat mij betreft. Mm -hmm. Een ander uh, programma wat het geweldig heeft gedaan. Cappuccino. Wat zou je daarover kunnen vertellen? Um, dat is uh, een programma op uh, zaterdagmorgen van 9 tot 12... Daar uh, zat een hele sterke VARA-ochtend, uh, jaren geleden. En de NCV kreeg uh, in de grote Tombola uh, die zendheid uh, toebedeeld. Dus daar moesten we wat voor verzinnen. Uh, toen ben ik met de uh, toenmalige nu uh, manager radio bij NCV, Gerrit Onk... zijn wij naar uh, Luxemburg gegaan. Uh, en je hebt uh, midden in Luxemburg een prachtig plein... En daar zijn we gaan zitten en uh, daar hebben we dit programma verzonnen. W wacht even, we praten dus nu over de omroeptijd... waarin je naar nee, Luxemburg nee, nee, nee. kon gaan om met een cappuccino... Daar, daar zat de verhalen vast. denk ik. <laughs> ja, wij, uh, wij hadden met een ander programma wat ik deed... Paperclip een prijs gewonnen. Okay. En de prijs was dat je ergens in Europa... Uh, bij een radiostation mocht gaan kijken. Dus uh, ik had gekozen om een keer bij RTL Luxemburg wat toen ongelooflijk oude troepen was, maar dat geldt te ja. rijden, te gaan kijken. Dus wij zaten daar in Luxemburg. En, en ja, toen hebben we daar op dat plein ook dat programma verzonnen. En dat, dat was in het begin nog een beetje anders. Het begon met de duo presentatie ja. En op een gegeven moment, na een paar jaar, uh, kwam het idee van... als we nou gewoon de lijnen openzetten en dat mensen gewoon kunnen bellen. Dus dit was nog voorstand.nl. Ja, dus er was muziek, er waren interviews, ja. Ja. allerlei onderwerpen. Ja. Drie uur, hè, ja. dat magazine in totaal. Ja, ja. En ja, dachten we, ja, gewoon de lijnen openzetten. zetten. Krijgen we dan niet allemaal idioten? En uh, mo moeten we ze niet een beetje leiden? Moeten niet eerst de redactie ertussen? Of moeten we niet zeggen dat mensen ergens over moeten bellen? Nou, laten we gewoon eens doen. Gewoon de lijnen open en, uh, en mm. kijken wat er gebeurt. Ja, en dat bleek ook een gouden greep. Uh, ja, uh, dat, is, uh, dat is geen uh, hogere wiskunde of heel knap. Dat is uh, gewoon een beetje toeval. Nou, dat is toch een soort van emancipatie van de luisteraar... Ja. He, die iedere keer terugkomt in jouw werk. Ik wil goed beseffen wat die figuur daar... aan de andere kant van dat lijntje wil. ja. ja. Hoe heb je dat zo ontwikkeld? Want heel veel journalistieke dingen worden gemaakt... eigenlijk meer vanuit de ballen of de hart ja. over de hoofd van de makers. Ik zal niet zeggen uh, journalistieke masturbatie... maar uh, het is wel een element <lacht> vaak. Um, dat zou ik zo zeker ook niet willen zeggen. Uh, ja, ik vond en vind dat uh, gewoon belangrijk... De, ik, ik heb de radio nooit gemaakt uh, voor, uh, laat ik zeggen, die uh, vierkante kilometer waar wij nu zitten, uh, Hartje Amsterdam. Maar gewoon voor ja. iedereen die wil luisteren. Was jij, ik zeg maar gewoon rechtstreeks, een workaholic? Ja. Wat betekende dat in de praktijk? Bijvoorbeeld aan uren? Nou, die heb ik nooit geteld, maar uh, er is uh, lange tijd geweest dat ik. Uh, Zes dagen per week programma's. CT. Uh, vijf dagen Stand.nl of de Magic Friends daarvoor op, op 3FM. Dan op zaterdag nog Cappuccino. Deed ik denk één avond nog hier in Nu Den Haag, andere avond langs de lijn. Uh, dus ja, daar kun je wel van spreken. Mm. Ja. Zagen ze je thuis wel eens? Uh, nou, uh, denk ik te weinig. Ja, ja. Dus uh, dat heb ik gelukkig de afgelopen jaren uh, behoorlijk in kunnen houden. Ja, vrij jonge kinderen. Ja. Dus ja. Er was gewoon voor die tijd eigenlijk geen room to move voor dergelijke dingen in het bestaan van George Freudig? Nou, uh, minder. Maar dat, ja, dat ligt natuurlijk ook aan dat je op een gegeven moment uh, echt de liefde van je leger tegenkomt. Dat helpt. Uh, dat helpt enorm. Uh, en dan ga je wel uh, anders naar dingen kijken. En uh, uh, ik, ik was absoluut te Maar ja, ik vond het ook echt allemaal zo verschrikkelijk leuk. Uh, dat het ook niet als werk voelde. Ik, ik, ik heb wel eens een prachtig Chinees spreekwoord. Uh, ik moet het even naar, naar boven halen. Van, uh, doe mij een leuke baan en ik hoef nooit meer te werken. <lacht> en uh, dat, dat is wel van mij ook okay. op, uh, van toepassing. Je zegt het, het feit dat ik naar een andere versnelling ging... een lagere versnelling ging, dat, dat hangt samen met uh, het amoureuze in mijn leven. Mm -hmm. Is dat een volledige verklaring? Of is het ook niet helemaal los te zien van het feit dat je die stemproblemen kreeg? Vanzelfsprekend heeft het daarmee te maken. Kijk, ik, er is gewoon bij mij natuurlijk... Uh, uh, op topsnelheid aan de noodrem getrokken... Uh, vijf, zes jaar geleden. Uh, ik, ik kon gewoon niet meer praten. En, uh, dat, uh, ik hoorde net al een fragmentje... Waarvan, waar ik het zelf ook al hoorde... dat het achteruit ging. Ja, in standpuntfragmentje ja. hoorde je de kraak. Ja. Uh, en uh, dat werd van kwaad tot erger. En We hadden niet in de gaten wat er aan de hand was. En Had dat uh, wel licht... Ik, ik, ik ben geen dokter vanzelfsprekend... Um, ook iets te maken met de intensiteit waarmee jij gebruik maakte van die stem? Nee, absoluut niet. Want kijk, uh, dat, dat, dat is ook later vastkomen te staan overigens. Maar dat zei ik ook altijd tegen iedereen van ja... Uh, dat is gelul om in termen is. te blijven. <laughs> uh, mensen kennen mij alleen maar pratend. Want als ik op de radio ben, dan praat ik. Dat is namelijk de reden dat je op de radio bent. Maar uh, uh, uh, er zijn nog zoveel andere uren op een dag dat ik toch aanmerkelijk minder uh, spreek. En ik weet zeker dat een telefonist of een vertegenwoordiger of wat dan ook... Hmm. of iemand bij een callcenter praat meer dan de gemiddelde radiopresentator. Hoe ervoer jij het feitelijk dat uh, je belangrijkste gereedschap... nou, naast je oren, voor, de voor een oh. journalist toch ook eigenlijk ja, wel ook, uh, wenselijk... Ja. Uh, ja, faalde? Ehm... Um. Nou, het is redelijk geleidelijk gegaan. Hè. Uh, ik, ik denk dat uh, misschien uh, de schok bij mij groter was geworden op het moment dat uh, uh, van de ene dag op de andere je je stem kwijt bent of zo. Dat je denkt van, wat gebeurt er? Bij mij, uh, het, het was een enorme zoektocht. Je moest winnen. Moest winnen en ik ging ook compenseren. Ik hoor een kraakje of het gaat niet helemaal goed. Dus ik ga iets anders praten en dan uh, kon het weer even. Dus ik was daar wel heel erg mee bezig op een gegeven moment... Uh, heb ik al de beslissing genomen, ik moet stoppen op de radio. Heb je dat helemaal zelfstandig gedaan? Of ben je op een gegeven moment ook gewoon eens even bij een zielenknijper langs geweest... om over zoiets te praten? Nee, ik heb dat, uh, ik heb dat zonder zielenknijper gedaan, maar wel met mensen om me heen. Uh, zowel privé als van het werk. Lijkt me een hartstikke moeilijk moment. Ja, dat was het ook. Ik kan ook nog wel echt het moment aanduiden dat ik in ieder geval in mijn hoofd uh, dacht van... Uh, dit is het, dit kan niet meer. Want, dat was uh, toen ik merkte tijdens een uh, Langs de Lijn uitzending... waar ik fantastische collega's had... Uh, dat we altijd begonnen met een, een, een nieuwsoverzicht, een sportnieuwsoverzicht... wat vol tempo uh, muziek eronder uh, gelezen moest worden... wat ik altijd fijn vond, lekker. Uh, mm. uh, en dat ging steeds minder. En dat hoorde ik en dat, hoort, ja, dat hoorde iedereen natuurlijk. Uh, toen merkte ik op een gegeven moment dat er speciaal van mij... dat ze de zinnen en de teksten korter gingen maken... En toen dacht ik van, ja, dit is niet goed. Hè? En ik kreeg een Dan, uh, stok. Uh, ja, ik denk van, ja, dit moeten we niet hebben. Dat uh, die zuurige Sjors zit te presenteren. En dat we maar even wat kortere teksten geven. Anders, ja. uh, anders gaat hij niet redden. En toen viel dacht ik van, ja, dit, uh, dit gaat ja. dus niet meer. Jammer maar, helaas. En nu heb je dat, dat, dat echt fraaie timberen weer terug. Bij Pauw en Witteman heb je op een gegeven moment in 2008 uh, laten horen... hoe je echt was gaan klinken en waarom je moest stoppen. Mm -hmm. Wat er gebeurt is, uh, al jouw spieren worden aangestuurd door zenuwen. Die geven signaaltjes door dat ik nu mijn hand omhoog doe of uh, dat ik mijn voet uh, verplaats. Uh, ook uh, je stembandspiertje wordt aangevoerd uh, door, door een, een zenuwtje. En die zenuw die geeft verkeerde signalen aan die stembandspier. Je kunt het vergelijken met wat je misschien af en toe hebt zo'n trillend spiertje op je ooglid. Wat je niet stil kunt krijgen. Ja. Nou, dat is het. Dus die zenuw die uh, geeft verkeerde signalen door aan, aan, die, uh, aan die spier. En uh, ja, dat is het euvel. En die, en die zenuw kan niet koud gesteld worden. Ja, dat kan. Dat is ook een paar keer gebeurd. Dan uh, spuiten ze het vol met botox, met botuline. Dat is groot ja. gif. Dan, maar uh, dan wordt niet alleen die zenuw kalt gesteld. Maar er wordt uh, heel Schors even koud gesteld. Want dan, ja. Ja, dan uh, dat is dat zulke troep. Uh, dan ben je gewoon even. Het is gewoon dat spul waar, waar sommige ja, van rentals mee deden. Je kent het, ja. Ja, Sjoers ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, bij Paul en Een paar jaar geleden. We praten zo met hem door, maar eerst wat omleidingen. A73 is al sinds een groot deel van de avondspits afgesloten tussen Maasbracht en Nijmegen. Een echt ernstig ongeluk tussen Knoopend tot Vonderen en Maasbracht. Er is nu technisch onderzoek. Verkeer kan omrijden vanaf Knoopend tot Vonderen via Eindhoven over de A2 en de A67. NTR. Speciaal voor iedereen. George, uh, hoe was het om die stem terug te krijgen? Ja, dat, uh, dat is een, een ongelooflijk geschenk. Wanneer gebeurde dat? Uh, dat gebeurde mede een beetje naar aanleiding van deze uitzending van Paul Witteman. Uh, toen werd ik uh, niet lang daarna. Uh, ik, ik was inmiddels onder behandeling in het LUMC in Leiden. Uh, met dokter Langeveld. En uh, de aandoening was vastgesteld. En die uh, moest behandeld worden met botox. Nou, dat is. Uh niet fijn, maar dat gaat wel. Alleen het probleem is dat dat na drie, vier maanden weer uitweekt. En dan moet je weer een, een shot botox in je keel laten okay, spuiten. Dus dat is een injectie naald daar naar binnen ja. en pad. Ja. Ja. Hm. Um, en als die botox dan net werkt, dan ben je stem helemaal kwijt. En dan komt hij weer een beetje terug en dan is hij redelijk goed. En na drie maanden uh, komt de, de, de, het spasme er weer in. Dus ik kon redelijk... Uh, me gang gaan en uh, redelijk functioneren. En toen uh, kwam een telefoontje van een arts uit het uh, VUMC uh, in, uh, in, in Amsterdam hier. En die zei, ja, ik denk dat ik jou kan helpen met een, uh, met een operatie... die hij ergens in Zuid-Korea had opgeduikeld bij een dokter daar. En waren, uh, Namelijk de Zuid-Koreaanse ja, George Freulich methode. Ja, ook. Nou ja, dat, uh, kijk, het was, uh, ik heb in die tijd, moet je wel uh, weten, um, uh, tientallen mensen uh, aan de lijn uh, live of uh, via de mail gesproken. die met allerlei verschillende methodes mij wel even zouden helpen. Een heleboel heb ik ook geprobeerd, want ja, wat heb ik te verliezen? Maar dat werkte allemaal niet. En dit was nou ja, uh, het VUMC. Ik denk van, nou ja, dat, uh, dat is geen koekenbakken. Ja. En dat bleek ook. Um, en uh, alleen mijn dokter in het LOMC in Leiden uh, zei van ja. Ik, ik begrijp wat hij wil, maar ik vind het nog wat te link. Ik vind het nog wat te experimenteel. Dus ik had twee doktoren. In de zin van: uh, ik zou je stem terug kunnen krijgen, maar je zou hem ook kunnen verliezen. Precies. Net even het Precies. foute sneetje. Precies, en... Precies. want ja, het is allemaal uh, uh, minimaus formaat natuurlijk. Uh, toen heb ik op een gegeven moment die doktoren met elkaar laten spreken. Uh, uh, en zijn zij gezamenlijk uh, tot de conclusie gekomen: van nou, deze operatie kan jou helpen. Doe het maar. En. Uh, zo geschieden vorig jaar. Ja. En, en, en toen je hem terugkreeg... Um, had je weer kunnen gaan presenteren... en toch ben je de baas geworden bij BNR. Ja. Van waar die afweging? Nou, um, het gaat zoals je hoort goed. Um, maar uh, het is absoluut nog geen 100 als ik echt uh, moet aanzetten... wat je bij uh, een beetje radioprogramma wel moet doen... als je opent of, of over muziek heen moet spreken. Ja. Of als ik moet praten met, met veel geluid om me heen. Dan, uh, dan komt die kraak weer terug. Dus ik zit zeg maar op, op, denk ik, 85, 90 procent. Okay. En ik heb wel altijd voor mezelf gezegd... datzelfde moment dat ik besloot om te stoppen... van ik kom alleen terug als het echt helemaal goed is. Okay. Je geeft nu leiding aan, aan de BNR Nieuwsradio. Even voor de leken. Hè. Een, een, een commerciële Nederlandse radiozender met ja. non-stop nieuws... vanuit studio's in Amsterdam, naast het restaurant Dauphine vlakbij ja. het ja. Amstelstation. Hetzelfde gebouw zit de redactie van een financieel dagblad... Ja. Dat bedrijf bestaat ook uit onder andere die twee poten, ja. BNR, Financieel Dagblad en Networks, de evenementenpoot ja, zou je ja, kunnen ja, zeggen. Ja, ja. En jij uh, doet die radiotak, je geeft leiding aan 80 mensen, dus je bent mm -hmm. ook een soort van personeelschef eigenlijk. Ja. En, en je moet dat uh, hele bedrijf commercieel draaiend houden. Dat is iets anders dan kunststof presenteren <lacht> of een cappuccino <lacht> of zo. Ja, je bent ja. ook echt een, een directeur uh, feitelijk. En, uh, wat gaat daar al goed? Al voordat die hele vrolijk opdoende. Nou, wat daar dan goed gaat is als je het, als je het uh, zakelijk bekijkt, uh, dat er een radiostation is waarvan ik altijd dacht van ja, commerciële nieuwsradio rendabel maken. Ik zie het niet gebeuren, heb ik altijd gedacht. Nou ja, dat, dat doen ze al een paar jaar. Dus dat uh, dat het hangen en wurgen soms, maar het lukt. Ja, dat, nou ja, dat worden gewoon uh, dat, dat, gaat, dat gaat echt, de afgelopen jaren gaat het hartstikke goed. Uh, dus uh, dat ging en gaat er al goed. Wat er ook goed gaat, is dat er hele korte lijnen zijn uh, dat, uh, dat je heel snel bij uh, nieuws dat komt, onmiddellijk de zender op gaat. We nou, een één voorbeeldje doen, dat, dat moeten we gewoon bekennen. Toen er uh, een paar weken terug een sociaal akkoord kwam, gebeurde er bij BNR Radio iets anders dan op radio 1. Namelijk? Behoorlijk. Nou, bij BNR kwam er een extra uitzending van een uur. Uh, met uh, verslaggevers op die, uh, op die rare plek van die persconferentie. Die school in Den Haag, weet je wel? Ja. Uh, een verslaggever die rondliep in Den Haag. Uh, bij het kamergebouw waar allemaal Kamerleden uh, los rondliepen. Uh, gasten op, op studiokwaliteit bij ons in de studio. In een uur werd dat hele sociale akkoord aan alle kanten neergezet: persconferentie live, minister-president live, eerste kamerreacties live, duidingen van uh, deskundigen. En, uh, en hoe komt het, dat verschil, dat jullie dat zo snel doen en nou, het hier al... soms trager gaat? Omdat, om eh, nogmaals, iedereen met die zenden bezig is, dus uh, iedereen heeft dan een half woord genoeg. Uh, en, uh, uh, wij stoppen met onze nieuwsuitzending in principe om 7 uur s avonds. Uh, en uh, toen was al duidelijk van, ja, er gaat wellicht wat gebeuren, jongens. Laten we, laten we hier blijven, laten we standby blijven. Maar jullie missen natuurlijk ook de hele laag van al die verschillende omroepen... die ook ja. Ja, toch even met elkaar moeten bellen of iets ja. moeten ritselen en regelen. Ja. Ja. Dus Een kleine organisatie. We gaan het doen. En toen, die avond, was ik verschrikkelijk trots op, op BNN Nieuwsradio. Ik had echt letterlijk twee dopjes in me horen, Radio 1 en uh, BNR in de andere kant. En ik liep met een grote smaal rond. Een ander ding dat goed gaat is uh, dat bij Radio 1... de gemiddelde leeftijd van de luisteraar uh, pakken bij 63 jaar is. Gemiddeld, hè? inderdaad. Ja, ja, ja. Gemiddeld. En, en, en bij jullie zit dat uh, tussen de 34 en de 50. Wonderlijk overigens dat dat dan zo'n grote bandbreedte is. Ja. Je, je weet niet gewoon 43? Ja. Zoiets is het, ik weet het niet maar, exact. Enfin. Maar wat moet beter? Dit gaat dus allemaal prima. Maar wat moet echt beter? Nou, daar zijn we afgelopen maandag mee begonnen, wat beter moet. De programmering kon wat mij betreft wat strakker, wat herkenbaarder. Horizontaal? Nee, Horizontaal. Dat, even even, dat? even voor, voor de leek, wat is dat? Horizontaal is dat je elke dag op hetzelfde tijdstip hetzelfde programma met dezelfde presentator hoort. Ja. Kijk, radio is anders dan tv. Radio komt echt bij je binnen, komt in je hoofd. Als je naar je werk rijdt of, of eind van de middag terugrijdt, dan. Rijdt degene op de radio eigenlijk met je mee? Ja, routine en uh, ritueel, maar dan ja, in de goede zin ja, van het ja, woord. Precies. Ja, precies. En uh, dat hebben we nu sinds afgelopen maandag. Uh, hebben we dat bewerkstelligd. Uh, en. Uh, ja, daar ben ik heel erg blij mee. Ja, dus bijvoorbeeld een nieuw lunchprogramma. BNR Lunchtime met de Rule of Hemmen. Hè, ja, van 12 ja. tot half 2. Ja. Uh, Petra Grijze. Echt ook een, een, een eigen programma. Ja. Dus dat, dat, dat zijn lijnen die trek je uh, helemaal door. Ja. Uh, zijn er ook dingen waarvan je zegt. Um, dat heb ik nog niet voor elkaar. Maar dat moet ook beter in de toekomst. Nou, kijk, ik, kan, nee, ik zit er nu ruim drie maanden. Dus ik kan niet binnen drie maanden uh, uh, helemaal het, het gewenste station krijgen. Maar ik wil nu eerst even kijken hoe dit gaat, hoe, hoe dit zich zet... En dan komen er ongetwijfeld weer andere ja. dingen boven die, die beter kunnen. Een paar vragen erover. Um, je zei op een gegeven moment dat Humberto Tan uh, weg moest als presentator. Uh, omdat hij, ik citeer, een hoofdrol zal vervullen in een nieuwe tv-campagne. Rabobank. Mm -hmm. En dat is mijns inziens niet te combineren met zijn journalistieke werk. Ja. Vervolgens krijgt hij een nieuw programma bij jullie. Ja, maar hij krijgt nu een, een, een sportprogramma. En uh, dan komen we weer op ons hele dat is een precies. Ah, dat is. Oh ja, oké. Okay, ja. Dat is geen recensement. Uh, er is over nagedacht, hè? <laughs> nee, ja. waar, waar, het, waar het om ging uh, uh, is dat wij in de ochtendshow die Umberto presenteerde. Uh, ja, natuurlijk, uh, wij zijn en blijven BNR Nieuwsradio. de focus uh, leggen op financieel-economische berichtgeving. En de Rabobank uh, zit daar gewoon. Dat wrik nou, niet, weet je. Nee, dat wrik niet. Nee. Nee. Wow. Nee, dat frikt wel dus. Als je dan, als je dan een rabobank doet... Nee, maar het... dit frikt niet. Bedoel en dat? dit niet? Nee, nee, nee, dat vind ik niet. Nou, nee. uh, nou uh, heb je ook de, de intentie gespreid om uh, BNR nog veel breder neer te zetten als nieuwszender? Mm -hmm. Niet alleen financiële, economisch ja. nieuws, maar alle nieuws. Ja. Wat antwoord je nou als een criticus zou zeggen: Ja, dat nieuwste van ons dat mag wel enige relativering hebben. Het wordt soms wel heel serieus behandeld. En die relativering is echt op zijn plaats, wat toch een beetje anders klinkt. Over het nieuws wat op BNR gebeurt. Ja. Nou ja, ik denk daar dat wij bijvoorbeeld met onze nieuwe ochtendpresentator Tom van het Hek. de verpersoonlijking van de relativering hebben. Mm. Als je die nu. Ik heb hem nu drie ochtenden bezig gehoord bij BNR, ik had hem al vaker gehoord natuurlijk. Die is wereldkampioen relativeren. Dus daar ben ik het niet mee eens. Nou, het leuke is, dit is een quote van hem. Ja, nou ja, dan gaat hij daar wat aan doen. Ja, En, en waarom heeft hij gelijk? Waarom moet dat inderdaad wat gerelativeerd worden? Nou, de Newstone van BNR. Nou, dat, volgens mij gaat het niet alleen voor de Newstone van BNR. Want ik vind dat uh, BNR Nieuwsradio al op een andere manier in de presentatie en de aanpak van dingen omgaat... dan bijvoorbeeld Radio 1, dat het, dat het wat informeler is. Dus ik vind dat uh, in die zin al beter. Uh -huh. Maar uh, ja, uh, soms zijn er natuurlijk uh, gewoon dingen... waar je ook wel eens even met een andere blik of, of met een glimlach uh, over kunt spreken. Goed, hey, en wanneer houden die irritante spotjes voor uh, bedrijven en producten op... Waarom nou, als wij het... ook subsidie krijgen, net als jullie. Want dat komt maar de hele tijd tussendoor. Want ik denk, om oh, tien minuten, hou daar nou mee op. Nou, uh, de, het is al iets anders, hè. De commercials uh, hebben we nu al iets... Uh, zitten niet meer midden in programma's. Zitten nu op de kwartieren vast tegen nou, verkeersverkeers. Ja, maar dat is op Radio 1 toch ook. En op 3FM ook, heb je toch ook commercials. Nou, goed, maar en een commerciële het... omroep moet het hebben van commercials. Dus, dus... jij zegt, oh, wij moeten uh, luisteraars daar om het kwartier mee luisteren vallen... want anders kunnen we niet bestaan. Ja, ja. ja. Oké, okay, oké, okay, dat, dat snap ik. Maar, um, vind je dat geen goede reden? Ik, ik, ik, ik begrijp dat je moet bestaan, maar ik vind het irritant. Ja, dat kan, maar nogmaals, op Radio 1 hoor je ook spotjes. Voordat ja. wij net begonnen hadden jullie een langer sterblok dan wij tegen zeven uur. Ja, oké, okay, maar dan, dan kwamen ze niet voortdurend door het, door het nieuwsblok heen, zou ik maar zeggen. En wat me een beetje verwonderd is, um, dat gebeurt bij jullie... maar jij mekkert over uh, de plaatjes die gaan worden gedraaid op Radio 1... of al worden gedraaid voor een deel. Hoezo, mag ik, mag ik jij, jij, jij zegt, uh, uh, ik zou dat niet doen, nee. uh, want uh, dat verstaat zich niet met wat die luisteraar verwacht. En nee. Is dat niet eigenlijk nog net iets plezieriger dan zo'n irritant spotje? Nou ja, uh, vind ik niet. Nee. Jij hoort en, liever een spotje uh, dan een fijn plaatje? Nee, een fijn plaatje vind ik wel heel fijn. Alleen niet als ik om uh, kwart over acht uh, in de auto zit en even wil horen wat het nieuws is. Dan uh, wil ik geen plaatje horen, want dan ga ik wel naar een andere zender. Maar dus dan en, wil ik op een nieuw zender nieuws horen. En jullie hebben op die tijd geen spotjes? Nee. Jullie hebben wanneer spotjes dan? We hebben spotjes, ik kan het je precies zeggen, op ongeveer... Wat leuk is dit, ja, ja, ja, ja, millimeter. 58, ja. dus twee minuten voor. Ja. Op 13, twee minuten voor het kwartier. 28, uh, uh, 43 en dan zijn we... Ja, op... oké, okay, dus wel uh, om het kwartier. Ja. En, en jij zegt, uh, ik hoor liever een spotje dan, uh, op zo'n moment dan een plaatje. Ja, een spotje is ook korter. Uh, dus jij vindt plaatjes veel irritant? Nou ja, nou is het interessant dat jij zelf eigenlijk de architect bent... van drie plaatjes per uur in Radio 1. Ja, ik weet waar je naartoe wilt, naar de Radio 1 Sportzomer. Maar dat ging over het hele programma. En daar hebben we op de, uh, de echte nieuwsmomenten... S'morgens vroeg, uh, tussen zeven en half tien... was er gewoon Radio 1 Journaal, zonder enig plaatje... S'avonds van 5 tot 7 hebben we echt een nieuwsblok gemaakt. Zonder plaatje, gewoon nieuwsitems achter elkaar. Dus ja, ja, en daar ik ben je architect, maar op andere uren. Ja. Namelijk de uren. Van, van, team, van de nieuwsbrokken van weg. tot vier, ja precies. Ja. Ja. Wat, wat, wat was jouw reden om te zeggen die plaatjes moeten komen? Want dat is nu een steen des aanstoots voor velen. Ja. Die zeggen, ja, wegwezen met die plaatjes. We willen op het radio 1 gewoon goede informatie. Ja. Dus je, je, je legt me eerst voor dat ik tegen de plaatjes nou, ben. Ja, ja, en nu word ik als architect van de plaatjes ze ja, ja, ja, gaan verdedigen. Bent, wat wil je nou? En, nou je bent enorm wendbaar. Het ene moment wil je geen chef worden. En het volgende moment <laughs> word je chef. Het ene moment pleit je tegen openheid. En dan wil je geen interviewer weer dat ze wel open zijn. Dus ja, takes one No one, Patroon in mijn leven begrijp ja. ik. Ja, ja, ja, ja. Nee, ik vond en vind uh, uh, op, op Radio 1, en zeker dat had ook te maken met die zomerperiode, hè? dat moet je wel realiseren. Dat was Radio 1 Sportszomer, het was de tijd van Radio Tour de France, wat we daar normaal uitzonden. Uh, daar zat heel veel muziek in, uh, meer dan drie plaatjes. Uh, ik vond en vind het een goede zet om in die periode um, overdag wel met muziek te werken. Mm -hmm. En uh, ja, het succes van de sportzomer heeft ook wel getoond dat dat werkte. Ja, oké. Okay, nou la vérité est dans la situation, zoals Sartre al zei. De waarheid is in de situatie. Ja, dat goed Frans. Denk, dingen, uh, dingen, uh, dingen, dingen, dingen veranderen, ja. mensen veranderen. En ik begrijp nee, maar, nee, ik verander helemaal niet. De wet is, je moet super flexibel zijn. Dat, dat sowieso, dat zal ik niet ontkennen. Maar ik, uh, Anderen uh, zouden zeggen, licht opportunistisch. Uh, ja, maar ik vind het niet opportunistisch. Want ik zou het uh, inderdaad van de zomer uh, hetzelfde doen. Ja. Ja. Als je nu uh, eventjes uh, boven deze zender zou hangen... en jij, jij mag radio 1, je bent uh -huh. er uh, even, even van weg, naar je hand zitten. Wat zou je er dan mee doen? Uh, ik zou een nieuwsier maken. Uh, nieuwsier? Uh, ja. Meer nieuws. En, en, en hoe dan? Nou, uh, door... Uh, um... Ja, ik zou bijna zeggen, luister naar BNR. Want dat is zoals ik het in mijn hoofd heb als een nieuwszender zou moeten klinken. En ik vind, uh, en uh, ik ben heel flexibel en wellicht opportunistisch... maar uh, um, niet uh, heel erg op mijn borst klopperig. Uh, ik vind op dit moment BNR Nieuwsradio de beste nieuwszender van Nederland. Oké, okay, maar de vraag is even, wat zou jij doen met Radio 1? Je zit met al die omroepen. Ja, ja nou, dat is het probleem. Dus ik, ik eh, benijd Laurens Borst, de baas van Radio 1, in het geheel niet... Die moet daarmee dealen. Die, die moet dealen met die omroepen die allemaal wat willen. En die heeft nu bijvoorbeeld uh, besloten, nou, verschillende van die te fuseren omroepen ja. krijgen blokken. Ja, nou, uh, en, en, die, en die alleen uh, overblijvende ja. omroepen die gaan ja. meer naar de avond toe ja. Om het even heel grof samen ja. te vatten. Ja. En, vind je van die maatregel? Ja, uh, dat vind ik een hele goede. Want ook die komt terug uh, uh, op de Radio 1 Sportzomer om met langere blokken te gaan werken. En niet met halve uurtjes. Uh, wat zou je, je. verder doen? Ik zou inderdaad met die lange blokken gaan werken. Uh, ik, ik zou ook uh, laat ik zeggen, de, de, de verdieping uh, uh, iets meer in, in de avond zoeken. En ik zou ook zorgen dat die nieuwszender van Radio 1... ook overdag nieuws uitademt. Mm -hmm. En dat doe je door... En dat doe je door uh, overal bij te zijn, snel te zijn... als er wat gebeurt, gelijk in de uitzending. Dus meer verslaggeving eigenlijk. Uh, meer verslaggeving, maar een presentator kan het ook uh, zeggen. Die kan ook berichten doorgeven. Wat er bij BNR vaak gebeurt, is dat een redacteur even binnenkomt... en met uh, de presentator gaat praten wat er aan de hand is. Want uh -huh. die heeft net alles uh, gelezen en gezien. Ja, dan kun je heel ziek een correspondent gaan bellen... maar wij weten hoe dat werkt. Uh, die krijgt ook gewoon het sheetje van de redactie wat hij voorleest. Uh, dus uh, het kan allemaal... Het kan allemaal. Uh, sneller en urgenter. Ja, nou zijn er natuurlijk luisteraars die denken, heel logisch, want ze staan buiten de media, van, nou, je hebt BNR Radio, je hebt Radio 1, en die hebben natuurlijk nooit contact, want dat zijn concurrenten. Ja. Hoe werkt het in de praktijk? Nou ja, ik weet niet hoe het in, hoe het in de praktijk werkte. Maar ik heb natuurlijk de afgelopen jaren fantastisch uh, gewerkt bij, bij de NPO. Met Jan Westerhoff, ja, de, de directeur. Nederlandse uh, publieke omroep. Ja, he, met, de, met, de, die uh, weer helemaal boven Radio ja, 1 en zo ja, hangt. Ja, ja. Met Kees Toering, de zendermanager van 2. En met Laurens Borst, de zendermanager van Radio 1. Dus ja, uh, Laurens en ik spreken elkaar uh, uh, uh, zeer regelmatig. Uh, vorige week nog. Uh, waar, waar gaat het dan over? Nou, uh, uh, waar, waar we met z'n tweeën mee bezig zijn. Uh, nou ja, Maar wacht even, jullie zijn toch concurrenten? Jij wil het Aandeel van BNR, mag ik aannemen, vergroten. Ja, dan moet ik toch weten wat, de, concurren koste, toch weten wat de concurrent van, doet, Frank. Maar, maar waar, waar, wat zitten jullie daar dan te doen in het polderland? Dat die concurrenten met elkaar aan de koffie zitten, aan de cappuccino zitten? Uh, ja, nou, uh, de, wij hebben het gewoon over de radio. Ik heb met, uh, met uh, al die mensen ook uh, gewoon heel goed uh, persoonlijk contact. En uh, ik zou niet weten waarom dat niet kan. Uh, en je, je werkt ook op sommige punten samen. Als het gaat om hele grote evenementen of uh, de Kroningsdag of uh, een rechtszaak waar maar één microfoon bij de rechter gaat. Uh, weet je. je moet op, op, op hele basic dingen ook uh, samenwerken. Dus ik vind het heel erg goed, en dat heb ik me ook heilig voorgenomen... toen ik hier naartoe ging, om uh, de lijnen open te houden met uh, de publiek. Om Ja, mooie radioterm natuurlijk. De lijnen ja. moeten altijd open worden. De de worden. Op, Hou ja. die lijnen ja. dan nou toch ja. open, ja. lieve ja. mensen. Ja. Ja, ja, ja. Aandeel momenteel van BNR is? Uh, 0,6, 0,7. Af en, en toe tikken we even 0,9 aan. En hoe, hoeveel mensen zijn dat? Uh, dat, dat wordt bij ons op, op weekbasis uh, gerekend. En dan zijn het er ongeveer uh, 500.000 zeshonderdduizend. Ja, 600.000. Als je ze allemaal optelt door de hele week. Ja, maar dan zijn het wel de verschillende. Ja, zeg maar, dus ja. laten we zeggen, als ik nu zou meten, dan zouden dat er pakken bij 20.000 zijn. Ik weet het niet. Ja, ongeveer. Denk ik. Ja, ongeveer. Ja. Bij radio 1 zouden dat er gegeven het aandeel 7,2 procent. Zou nog 180.000 zijn. Mm -hmm. Wat is jouw streven? Waar wil je over een jaar op afrekenbaar zijn? Nou, ik wil in elk geval op die, uh, die 1% is wel een, uh, een soort uh, poort die ik door wil. Uh, dus uh, de, uh, daar streef ik wel naar. Maar weet je, uh, het probleem, wat een luxe probleem is... dat wij in uh, de doelgroep die voor BNN Nieuwsradio heel erg belangrijk is... Uh, het heel erg goed doen. Dus je moet ook weer oppassen om het niet te breed te maken... Uh, want dan, dan zou je die luisteraar. Dan is luisteraars... je herkenbaarheid voor ja. die specifieke ja. groep tussen de, de 35 en de 50. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus kijk, ik, ik kan me best dingen voorstellen. Ik zou ook Albert Verlinde kunnen vragen... om tussen de middag een, een leuke roddelrubriek te beginnen bij BNN Radio. En ik denk dat dat in het luisteraandeel 10+, plus, dus zeg maar uh, alle mensen hmm. bij elkaar... Dat dat wel gevolgen zou hebben. Ja. Maar het is de vraag of je daar voor het merk BNN Nieuwsradio blij mee zou moeten zijn. Maar ik ja. hoor dat je wel bijvoorbeeld al Frits Spits hebt gebeld. Ik heb Frits Spits niet gebeld. Nee, he? dat valt me dan van je tegen. Ik dacht ja. gewoon even proberen. Ja. Ja. En want die stopt alsnog per 1 ja. januari 2014. Ja. Ja. Ja. Hè? Ja. Ja, uh, nou ja, Frits is ook, uh, die, die, die ken ik ook al 30 jaar. Uh, wij gaan elkaar van het weekend zien. Uh, dus, oh, het gaat alsnog uh, gebeuren. Wie uh, weet, uh, Frank, uh, waar dit allemaal toe leidt. Ja, nee, maar dat zou wel kunnen, een Frits-Pits bij BNR. Ik zou niet weten waarom niet. Ja, nee. Want dat, dat verstaat zich met die doelgroep van 35-50 heel goed. Nou ja, Frits is buitengewoon populair uh, bij, bij eigenlijk elke leeftijdscategorie. Uh, dus uh, ik vind leeftijd. Zeker bij de radio is dat niet echt een issue. Nou, wat voor soort van programma lijkt je leuk voor hem vanaf januari? Uh, nou ja, uh, dat, dat uh, zou iets met muziek kunnen zijn, zou iets met nieuws kunnen zijn. Hij heeft heel veel met taal. Uh, dus ik denk dat je met frispits alle kanten op ja. kunt. We krijgen een paar mails binnen, onder andere van uh, Adrie Scherf. En dat gaat over de horizontale programmering. George, uh, hij schrijft, maakt Radio Saaier. Radio 1 tussen zes en half tien. bijvoorbeeld. Ik hoor twintig maal hetzelfde nieuws. Korte quote, niks aan. Geef mij in godsnaam, dat is een toevoeging van de presentator... <lacht> de mooie lange reportages terug. Bijvoorbeeld die van het gebouw van in de tijd van de VPRO. Dat was geweldig. Ja, dat was toen geweldig. Ik denk dat de radiotijden nu wat anders zijn. Ja, ja dus je zegt dat kan eigenlijk niet meer. nee. Ja. nee. Ik, uh, ik krijg ingefluisterd. Frits Spits krijgt een programma op Radio 1. Maar dat ja. houdt toch 1 januari 2024 op? Dat ik, maar ik wist niet of ik dat allemaal mocht zeggen. Maar dat houdt toch op? Nee, nee, nee, hij krijgt een nieuw programma op Radio 1. Oh, ik dacht ja. dat maar, dat, ja. dat maar kort zou lopen. Nee, nee, nee. het programma was er nu toe. wordt anders nooit. Een vergissing, nou, Dat kan de beste overkomen, Jezus. dat blijkt maar weer. Nee, Frits doet nu tijd voor twee op Radio 2 en dat stopt per 1 januari. Zo zit het. Ja, ja oké. Okay. Nee, ik dacht dat... Uh, dat het anders zat, excuses. Uh, een tweede Wat mail. niet wegneemt dat hij alsnog bij BnS <laughs> ook. Ik begrijp, begrijp dus <laughs> dat, dat de brief is uitgegaan <laughs> bij deze. Ja. Hey, Richard Suurmond. Uh, die schrijft, Schors was een prima radiomaker van talloze markten thuis. Introduceerde in de tijd dat vernieuwende stand.nl, zoals wij vermeld hebben. Intelligent, enthousiast. Uh, um, Ik had, hoor hem maar aankomen. Uh, <laughs> hij had helaas ook een norm gevestigd van altijd veel en snel en alsmaar sneller praten. Nog meer onderwerpen in nog meer kortere tijd. En uiteindelijk dus meer en meer gevoeligheid voor vaker berichten over kortstondige hypes. Hmm. Take that, George Freudig. Ja. Uh, nou, ik, ik, ik onthoud alleen het eerste gedeelte van deze mail. Nee, maar dat is uh, voor onze luisteraar. We hebben hele eloquente luisteraars. vast ja, nee, geen bevredigende reactie. Nee, nee, nee. nee. nee uh, hypes, dat, da, da, daar heb ik echt wel heel weinig mee. Ik vind wel dat dingen vaak korter kunnen. Ja. Uh, dat je eerder to the point kunt komen. Uh, maar dat is wat anders dan dat je alleen maar achter hypes aan rent. Uh, daar voel ik uh, me niet door aangesproken. Even. Um, over hypes en nieuws en gedoe. Um, de zilveren reismicrofoon ja. uh, die is vandaag bekendgemaakt. Ja. Uh, die gaat naar een VPRO-radioprogramma. Plot ja. Ja. Um, het uh, enige programma zoals men zelf schrijft op Radio 1... met wonderlijke, maar ware verhalen. Mm het -hmm. um, programma-maker heeft uh, vandaag nog even bekendgemaakt... dat dat programma wordt opgeheven. Ik hoorde het. Wat hiervan te denken... Ja, dat, dat is heel, heel pijnlijk. En ik hoop dat ze met de prijs in de achterzak uh, alsnog uh, ergens een plek krijgen. Het is een heel mooi programma. Het is een Amerikaans volma trouwens. Uh, This American Life Het draait daar ja. al, uh, al een tijd. Uh, het is daar iets anders. Er uh, wordt daar meer gebruik gemaakt van uh, voice-overs... wat die Amerikanen ja, natuurlijk dus prachtig zijn kunnen. Verhalen die worden aangereikt ja, door de luisteraar... Ja, ja, ja. en daar wordt op een hele mooie manier ja. radio van geassembleerd. Ja, ja, zou je precies. Kunnen zeggen. Dat is het. Dat is het. Uh, en ik vind het een prachtig programma. Dus uh, ik zou mijn vriend en collega Laurens Borst uh, willen oproepen... om dat toch een plekje te geven. Hoe gaat het verder met radio aflopen, denk jij? Het gaat heel goed met radio aflopen. Ja. Ja. Ondanks internet? Ja, dankzij internet. Kijk, mensen gaan via internet luisteren. Ik heb thuis ook zo'n setje... dat je door internet uh, uh, in het hele huis radio kunt luisteren. Uh, we krijgen straks in de auto... Connected cars, dus wifi in de auto... waardoor je een, een fantastische keuze aan radiostations hebt. Wat is dat toch voor magie met de radio? Het is notabene eigenlijk zo'n beetje het oudste medium... Ja. op het uh, op handschrift na en de stukjes stikken. Ja. Hoe, hoe kan het dat het maar blijft? Ja, omdat het gewoon prachtig is. Het, wat ik zei, het komt bij je binnen. Uh, het is de verbeelding. Uh, we hoorden net een stukje van de Tour de France. Dan zit ik op, op, achter op een motor... door het berglandschap van de Alpen te, ja. te scheuren. En dan denk ik van ja, heel Nederland kan dit nu horen. Hoe fantastisch is dat? Maar jij gebruikt uh, het woord verbeelding of fantasie. Wat was dat ook weer precies? Ja. En dat is natuurlijk intrigerend. Hè? De mensen die nu naar ons luisteren... Ja, die, die weten woorden. niet dat wij hier naakt zitten met z'n tweeën. Ja, en, ja en, en, en, en dat er iemand met een envelop staat ja. te zwaaien... met een heel groot geldbedrag. Achterin, dat we naar een andere zender moeten... Precies. Nee, maar die luisteraar die moet dus bedenken hè, wat het decor is. Ja. Wat voor shirt jij ja. aan hebt, ja. hoe ik er raar ja. bij zit. Ja. Is dat het? Dat de luisteraar ja. wordt geactiveerd zonder dat hij wordt verplicht... Ja, precies. En uh, uh, heel pragmatisch. Uh, bij de radio kun je ook andere dingen doen. Je kunt autorijden, je kunt uh, strijken. Uh, en dat is allemaal lastiger bij de krant lezen en bij tv kijken. Dus ik denk dat dat ook een voordeel is van de radio. Wat altijd zal blijven. En mis, mis je dat dan niet? Ik bedoel, die romantiek van de radio, dat het leuk is. Hè? Ik bedoel, tv is neurose. Ja, ja. ja en dat is zenuwachtig. Ja. Allemaal mensen toe, met dopjes met in hun oren. Ja. Ja. Schrijven is gewoon het moeilijkste. Is zwaar. Mm -hmm. Is eenzaam. Ja. Mis je dat niet, Radio maken. Ja, maar ik heb echt het gevoel dat ik ermee bezig ben. Ik ben echt zo bij de programma's betrokken die wij nu maken. Uh, daar kan ik zoveel van wat ik kwijt wil, kan ik daarin kwijt. Uh, dat is voor mij ja. uh, voldoende. Heb je het wereldrecord nog? 44 uur onafgebroken nee, achter nee, de microfoon. Nee, nee, het stond dat, in Guinness kennisboek uh, ja, of world records. Ja, ja, nee, dat is uh, van mij afgenomen. En wat is nu het record? Ja, volgens mij zijn ze zelfs over de 100 uur heen. Ja, dat is echt bizar. De, die oh. moet ook half dood achter de microfoon <laughs> vandaag gekomen zijn. Maar ik ga dat ook niet meer proberen te verbeteren. Goed. Uh, kijk jij even naar de tegel, uh, ja? George Vreulich. Ik meld ondertussen je ook dat een we stift? straks uh, twee dingen hebben. Ja, die komt eraan hoor. Met uh, Alice de Bruin. Ja, hier ergens onder de papier is radio. Leuk. Radio. Ja, goed. Ellis de Bruin, twee dingen. Laatste ontwikkelingen op het gebied van kanker... en al het eten dat we weggooien. Daarover uh, wordt een gesprek gevoerd met voedingsdeskundige Louise Fresco... die nog bij de organisatie uh, Food and Agriculture heeft gewerkt in Rome. Ook columniste geweest van NRC Handelsblad. George, wat uh, staat er op jouw tegel? Ik moest er wel even over nadenken... maar ik, ik las in de Volkskrant Magazine een paar weken geleden... kon hem niet meer terugvinden. Aan het eind van een verhaal uh, de zin... En nu de wereld in. Mm. Dat vond ik zo mooi. Mm. Ik denk van ja, dit is wat ik zelf voel. Dit zie ik bij mijn uh, twee prachtige kinderen, bij mijn vrouw, dat je zin hebt in het leven, uh, dat je elke dag denkt van wow. wat is dit leuke, wat is dit fijn. Uh, en uh, dit past wel bij mij. Ja. Kunnen we haar naam gewoon even met die mooie George Vrolijk stemmen over de radio laten komen? Een naam van je vrouw? Polly Anna. Ah, nog een keer, nog een keer George. Polly Anna. Ja, dat is mooi de mooiste en liefste. Nou, nou, nou, niet te open, hè? niet te kwetsbaar, George. Liet me even gaan. Dus. <laughs> okay. Wij zijn er morgen weer. Wij van Kunsthof. Fijn dat u luisterde. Dag, dag. Meneer Freudies, dit was aflevering 2374. Morgen ontvangen wij balletdanseres Yvonne de Jong. Tot dan. Radio 1. Hey. Kunststoff. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.